Dit is Schreurs met het NOS-journaal. In Rotterdam ze als reactie op de koepoging in Turkije. Ze lopen met Turkse vlaggen richting de Erasmusbrug. Afgelopen nacht was er ook al een betoging in Rotterdam. Daar was de sfeer grimmig, zo werd een cameraman belaagd door demonstranten. Rotterdam heeft een grote Turkse gemeenschap. Een overgrote meerderheid stemde bij de verkiezingen in april... nog voor de AK-partij van president Erdogan. En Griekenland zal de asielaanvraag van acht gevluchte Turken behandelen volgens de internationale regels, dat heeft een regeringswoordvoerder gezegd. Daarbij wordt wel meegenomen dat de acht mogelijk betrokken zijn bij een staatsgreep. Hoe lang de asielprocedure zal duren is nog niet duidelijk. Volgens Griekse media gaat het om drie officieren, vier soldaten en een burger. De acht vlogen eerder vandaag met een legerhelikopter naar Griekenland. Die helikopter wordt zo snel mogelijk teruggegeven, hebben Turkije en Griekenland afgesproken. De Franse minister Casneuve heeft gezegd dat de vrachtwagenchauffeur die donderdag een niet zijn bloedbad aanrichtte erg snel was geradicaliseerd. Dat valt op te maken uit verklaringen van mensen uit zijn omgeving. Volgens Casneuve geeft dat aan hoe moeilijk het is om terrorisme effectief te bestrijden. De minister spreekt tegen dat de man een soldaat was van IS als de terreurorganisatie zelf meldde. En in Italië zijn de slachtoffers van de treinram van dinsdag begraven. Dat was een openbare mis voor 10 van de 23 doden. De anderen werden in besloten kring begraven. Onder de doden waren twee machinisten van de treinen. Dinsdag botsen de twee treinen frontaal op elkaar in de buurt van Bari. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Mogelijk was het een menselijke fout.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 In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden 5 kilometer door de werkzaamheden. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Bevenwijk 4 kilometer. Heel even was de Wijkertunnel dicht. En door een kapotte auto op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de van Brine-Noordbrug 3 kilometer. De rijschok is weer open. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 I'm We Dus gaan we van stand af. Even snel naar de studio. Nou, en ik heb het gered hoor. Willy Williams en Ego. En uh, ja, ik zou zeggen welkom. Een hele goede middag. Dit is hier weer ondergetekende Fred Heij bij ZFM Entertainment for You. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. En wat gaan we doen? We gaan een lekkere, lekkere, lekkere Nederlandstaanige plaat draaien. En ik hoorde dat uh, ja, Albert Jan en uh, ja, Rob mij al voor geweest waren. Maar goed... Uh, wij gaan het uh, gewoon afmaken vanavond. Ja, Richard god en uh, iedere keer... Iedere keer. En uh, ja, we gaan lekker verder met een uh, Gauw Ouwe van uh, Cher. And if I could turn back at the time. As I could have it caught deep inside.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 Yeah okay. okay. Met een beso. Een beso. Enrique Iglesias. En Duella el Corazon. En dat allemaal 106,9. Vanuit Zandvoort is dit CFM Entertainment for You. En we gaan lekker en we blijven een beetje in de zomerse sfeer van Eventura. En uh, Zoviano. Zou zeggen. blijf lekker luisteren natuurlijk tot 7 uur is het entertainment voor jou. En dat allemaal op die 106.9, uh, ja, 106.9, 104.5 op de kabel en uh, ja, op televisie natuurlijk. Uh, tele uh, TV-tekst, uh, kanaal 40 en uh, 45 geloof ik. Ja, weet ik even niet welke. Maar goed, we gaan uh, lekker verder met de uh, heerlijke zomerse klanken. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. En of het uh, zo is, inderdaad, bellen per is. Traiga la esencia del color, con la fuerza de de is dat toch? Agua uh, Vega. En uh, Belle Perez, uh, hier op die 106.9. En we gaan verder met uh, ja, een lekkere gouden oude van de Bad Boys Blue. En uh, you're a woman and I'm a man. is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Zeker weten. En uh, ja, in, uh, in, uh, in de band van uh, de DTM hier op Zandvoort. Uh, ja, dat was uh, gisteren eigenlijk al begonnen. 15 tot 17 juli natuurlijk hier uh, in Zandvoort. Uh, ja, gaan we gewoon een lekker plaatje draaien met een beetje race, uh, racegeluiden. Verder, korsten. en uh, ja, de race. Nou, Verder, wat weer dan? Hij wil nu starten, denk ik. ja. Als je dan ferry en de race hier uh, ja, vanuit Zandvoort. En uh, ja, niet te uh, vergeten... we hebben natuurlijk hier van alles te doen in Zandvoort... Uh, hier op zaterdag 16 juli. En uh, ja, dat sowieso in het centrum. Want uh, ja, om acht uur dan heb je de, de Tropicana Festival. En uh, ja, de entree is uh, gratis. Dus ja, als je niks te doen hebt... ja, ik zou zeggen... gaat er lekker heen. We gaan een lekker plaatje draaien. En dat plaatje, ja, hoe kent het ook anders... Lieveling en Gerrit Joling. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten.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 Nij die niet langer op Eens een plaatje. done Breathe Breathe in the air Set your Cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. the wind blowing What does your heart say was er dan. Xavier en Follow the Sun. En uh, ja, een, uh, een verzoekje van uh, Sander Doudij. Uh, vanuit, uh, of tenminste, die ja, komt uit, uit Zandvoort. Ik weet niet eens waar we woorden komen. wel een plaatje horen van Hannes en Hannes. En uh, ja, een vader en een vriend. Nou, hier komt hij dan, hoor. En we gaan natuurlijk zo even bellen met Temming en Temming hier hierin luister goed, naar wat ik jou ga zeggen, over hoe het moet Ik wil je wat vertellen, dus kom dichterbij Je bent nu al wat ouder, het gaat zo snel voorbij Oh, het voelt zo goed, mijn lieve baan Ik hou zoveel van jou Ja, ik hou zoveel van jou Zo trots als ik nu ben op jou, mijn grote vriend. Jij bent al ver gekomen, en dat heb jij verdiend. Ik zou je willen vragen om zo door te gaan. Want je bent nu al wat ouder, mijn grote kleine man. Oh, het voelt zo goed, mijn lieve zoon. Ik hou zoveel van jou. Het voelt zo goed, ik ben zo trots op jou Door jou ben ik nu wat ik ben Mijn grote vriend, wat moet ik zonder jou Soms zijn er van die dagen, dat het even niet gaat Maar dan kom jij weer binnen, en ik ben weer paraat Jij bent een stoere jongen met een hartje zo klein, maar het beste in het leven is om bij jou te zijn. Het voelt zo goed bij jou te zijn, bij jou te zijn. Steeds wanneer je bij me bent, het voelt zo goed, ik ben zo trots. Ik ben zo trots op jou, door jou ben ik nu waar ik ben, mijn grote vriend. Wat moet ik zo zonder jou, steeds wanneer je bij me bent, het voelt zo goed. Ik ben zo trots op jou, door jou ben ik nu waar ik ben, mijn grote vriend. Dan Hannes en Hannes vader en een vriend. Aangevraagd door uh, Sander Doudé uit, uh, uit Zandvoort. Ja, en uh, wat gaan we doen? Ja, gezellig vet. Ja, zeker weten. Even kijken hoor. Uh, wat gaan we doen? We doen, doen ja. Uit de Entertainment for You Dutch top 5. Ja, en dat is nog steeds Itamar van het end. En uh, voorgoed voorbij nog steeds op nummer 5. Je zei niets meer terug en je keek me niet aan.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 15 weken in de entertainment Dutch top 5. Ietal van het eind en uh, voorgoed uh, voorbij. En uh, ja, ik ga natuurlijk eventjes nog iemand in de uitzending halen en dat is Erna uh, geloof ik. Erna Temming toch? Ja, je ja. inderdaad met Erna Temming. Van, uh, van Temming en Temming. Van Temming en Temming, ja, inderdaad. Hé, hey, uh, het gaat over het plaatje. Onze nieuwe duo. <laughs> Sorry? Onze nieuwe duo. Ja, uh, nou ja, nieuw. Ja, een beetje. nu Samengevoegd. Ah, oké. Dat is later samengevoegd. En, okay. ja, precies. Hey, het gaat over het nummer uh, wat jullie gemaakt hebben, samen. Zomerliefde. Ja. Ja, ja dat, uh, dat, dat slaat nu wel inderdaad uh, een beetje op de zomer natuurlijk. Vanzelfsprekend. Ja, nou, nou wordt het ook wel tijd dat het zomer wordt, zeg maar, in Nederland. Dan ja. zou het helemaal het plaatje compleet maken. Ja, het blijft een beetje goed. achterwege, inderdaad. Want ik had ja. een uh, uitzending op het strand van, uh, van drie tot vijf. Maar uh, het zonnetje heb ik nog niet gezien. Nou, maar het was wel droog. Ja, dat wel. Kijk. Ja, maar dat in is... Nederland dan uh... alweer lang blij om te zijn dat het niet regent. Nou, nee, is... maar sowieso, ik zat, uh, ik zat binnen, dus ik zat sowieso wel droog, dus... Oh, oké, okay. <laughs> ja, nou ja. Het wordt wel tijd voor zondag. Ik heb gehoord dat het volgende week erop begint te lijken, dus... Ja, ja ik, ik heb inderdaad goede berichten gezien vanaf een dinsdag, geloof ik, als ik het... Uh... Oh, nou, helemaal goed. En anders zetten we gewoon leuke, zondige muziek op. Ja, toch? Huh? Ja, ja nou, dat... Uh... <laughs> Hey, uh, hoe ben je ja. ooit op het, uh, op het idee gekomen om uh, samen te uh, kijken? wat is het, je broer hè? Ja, ja. mijn broer uh, Danny en ik, ja we hebben natuurlijk allebei onze solo carrière en we zijn er natuurlijk al uh, jaren heel, uh, heel druk mee geweest. Ja. En uh, ja, vaak waren we ook wel samen op uh, dezelfde podia's te vinden. En dan uh, deden we samen ook wel al optredens, omdat de mensen erom vroegen. En de vraag was ook vanuit de mensen van joh, hebben jullie samen nog nooit wat uitgebracht of opgenomen? En uh, ja, dat wilden we eigenlijk wel, maar doordat je dus allebei aan uh, ja, bepaalde mensen en uh, dingen vastzit, waar je dus ook uh, je voor in moet zetten, ja. uh, was dat tot nu toe nog niet mogelijk. En uh, ja, nu dan eindelijk wel. Ja, dus en, je hebt nu en, alles in ja, eigen beheer, zeg maar. We hebben alles in eigen beheer ja. en we kunnen lekker doen uh, wat, we, wat we willen en de muziek uitkiezen die we, die we willen zingen. En uh, ja, het, het is gewoon heerlijk. En we hebben jarenlang op gewacht dat het zover was. En nu in samenwerking met uh, Frank Verkooyen. kennen ja, we dus, uh, ken hem allemaal. Zomerliefde. Ja, hebben we dus Zomerliefde gemaakt. En dat is een, uh, ja, een cover van een liedje van Roosje en Andres. Ja. Uh, van heel lang geleden. Ja, de jaren zeventig was dat, geloof ik. Ja, de zeventig, ja. ja, ja, ja, ja. Nou, daar hebben ze ooit nog eens een paradie op gemaakt van. Uh, zij is verliefd op een frikandel of zo. Oh, echt waar? Ja, ja echt waar. Ik heb uh... <laughs> volgens mij in mijn ouders dat liedje ook ooit horen zingen vroeger. Ja, nou, het is een beetje uit de piratentijd, inderdaad. Ja, ja, nou, ja. ja, ja. ja mijn ouders hadden ook een bandje. En die deden dus inderdaad ook. Uh, Kokosnoot, en dat soort dingen hoorde ik ook wel eens voorbij komen. Zelfs tijd, denk ik. Ja. Maar goed, die zong ook Roosje en Andres. Dus het is voor Danny en mij. Uh, ja, was het. Uh, ja, een leuke keuze. Omdat het ook voor ons uh, weer uh, terug uh, verwijst naar uh, vroeger. Toen we als kleine kinderen al thuis uh, samen zongen met onze ouders. En uh, Frank Verkooijen, die heeft er een hele mooie mix van gemaakt. Uh, met... Uh, ja, diverse tempo's erin verwerkt. Ja. En uh, ja, het is gewoon helemaal geworden wat we, wat we wilden hebben. Dus ja. Ja, het is een heerlijk nummer geworden. In ja. In ieder geval, ja, ja. Ja, je wordt er vrolijk van. Ja, precies. En het ja. begint lekker rustig en een beetje reggae erin. Daar houden wij wel van. Ja. Dus uh, ja, het is zeker niet... Uh, ja, het pas, en, ja, het past zeker bij de zoon inderdaad. Die, ja. die reggae, of reggae, hoor mij nou. Reggae. Reggae. <laughs> reggae. Reggae te gekke. Ja, ja, ja, ja, dat, daar, dat hebben we ook nog, ja. <laughs> Ach ja. Hey, uh, <coughs> maar waar kunnen mensen jou vinden eigenlijk voor, de, voor het boeken? Hebben jullie een eigen site? Uh? Uh, ja, we hebben temmingandtemming.com. Uh, ja. En we zijn te vinden op uh, Facebook onder uh, Temming Temming. Uh, natuurlijk heeft ook, uh, heb ik ook uh, mijn eigen Anna Temming pagina en Danny's eigen Danny Temming pagina. Nou. Dus mocht het nou allemaal te ingewikkeld zijn, we zitten ook op Twitter. We hebben ook postduiven. Ja, jullie zitten bescheiden en... uh, uh, op Twitter? Of, uh... Ja, we hebben, ik weet eventjes, de Temming en Temming op Twitter hebben wij ook al, inderdaad. Ja, ja. Dat gaat allemaal zo snel, ja. we moeten alles nu in drie fout bedenken, hè? Want, ja. <laughs> ja, en wat er nog bij gaat komen natuurlijk. Ja, het, het wordt wat, uh, wat ingewikkelder, maar goed, dat lost zich vanzelf al op, dat komt er zelf goed. Oh, ja. We zijn broer en zus, dus dat moet helemaal goed komen. Maar uh, ja, mo mochten de mensen het eventjes niet meer uh, snappen... dan kun je altijd gewoon op Google Temming toetsen en dan vind je ons overal. Ja, nou ja, in ieder geval op YouTube. En, uh, ja, ze dus kunnen ja. ook eventjes uh, ja, op, de, de, op de Facebook van, uh, ja. van Entertainment for You kijken. Dan komt het ja, ook allemaal goed. Precies. Nou, dit is onze eerste single samen... maar het is, uh, dat wil ik ook er even bijmelden... het is zeker niet de laatste. We okay. zijn al druk bezig met een uh, volgende single. En er staat zelfs al voor volgend jaar, uh, augustus, september... Uh, een album op de planning. Oké. Okay. Dus we, we zijn echt wel uh, blij dat we nu samen wat uh, kunnen gaan. Uh, ja, dat, je, gaan bedoelt maken. Een, en, je bedoelt. Je uh, bedoelt een album uh, gewoon ja. een gezamenlijk? Een album? Of ja, een zit er gezamenlijk er ook, uh... album. Nou, misschien komen er ook nog wel wat, wat solo-dingen van onszelf op. Oké. Okay. Maar het is een beetje hoe het gaat lopen. In principe zijn we nu uh, volop bezig met. Uh, duetstukken natuurlijk. Ja. En uh, ja, we zien wel hoe het loopt. We hebben er gewoon ontzettend veel zin in en we gaan met vol enthousiasme. Uh, ja, een nieuw stukje entertainment uh, tegemoet, zeg maar weer. Okay. Helemaal leuk. Ja, ja. Hey, helemaal, uh, helemaal prima, yeah. natuurlijk. Uh, ja. ja, we kunnen uh, nog net draaien, zo, mijn liefde dus, uh... Oh, dat is, wel, dat is wel fijn. Ja, toch? <laughs> ja, hey, ja, precies. Ja, dan wil ik in ieder geval uh, bedanken voor je tijd. Ja, en jij zeker ook voor jouw tijd, want ik heb gehoord dat je het erg druk hebt gehad vandaag. Ja, ja vandaag uh, top, was het even... even. in de uitzending. Ja, helemaal top. Een rare dag vandaag. <laughs> Laten ja. we zo zeggen. Ja, maar dat heb je dus in de zomervakantie. En dan past dat liedje van ons er wel weer mooi bij, hè? Ja, zo is het. Liefde. Precies. Hey, we gaan hem draaien, zomerliefde. Helemaal top, dankjewel. Hé, hey, dankjewel, hè. Graag gedaan, dankjewel. Oké, okay, tot, uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Oké, okay, ja, hoi, hoi. Jooh, hoi, dankjewel. Dankjewel. Ook al ben ik ver bij jou vandaan, hoor je mij zo ver weg en toch dichtbij. Nanny!